Oeh, nee. Been. Oeh, ander been. Ah, prima zo. Een beetje warm, maar geen onmiddellijk sterfersgevaar. Knieën buigen. Ah, nee, nee, nee, nee, ik kan het niet uithouden. Zitten. Liggen. Oh. Ted! Maak het warm water niet allemaal op. Wat? Het warm water. Niet alles nemen. Waarom? Ik moet afwassen. Jij denkt nooit na. Pst. Ik denk nooit na. Ik doe niets anders dan nadenken. Heel de hele tijd zit ik te denken: wat doen vrouwen toch met hun hersens dat ze zo kunnen spreken? Ik zou het nog iets warmer kunnen vertragen, dunkt me. Levend afgekookt worden in een soepketel van kanibalen. Kijk op die humoristische tekeningen. Mijn hoofd vol verstand En koel cool Als de koelste diepvriezer ah. nou, Vroeg of laat kom ik nog wel in orde Of nee Maar wat mijn stem betreft rolling along Pappie! Ja? Binnenkomen! Nee! Binnenkomen! Ga maar op je potje! Nee! Get a little drunk and you land in jail but old men river gets real je bent een harteloos rund. Waarom? Je hebt Ronnie doen huilen. Ik heb hem gezegd dat hij moest doen. Deed hij ook, maar hij moest het niet doen. Wat heeft hij dan nodig? Zijn eentje en zijn spullen. Moet hij maar even wachten. Godganse voor de middag? Ja. Uh, yep. Ik zou moeten eten klaarmaken, maar ik vraag me af hoe. Eén plastic eentje. Eén <middels> een kikker. Of een pad. Eén duikboot. En een stomer. Met een mechaniekje. zegene de almachtige God alle opvarenden. Langs de kaap de goede teen. De kniebaai. De zeeengte van de heupen. ...en de kreek van de oksels. Ah... ...maak ze ook zo goed niet meer als vroeger. Hoeveel golfjes zou het nodig hebben om te zinken? Eén... ...twee... Het maakt slag zij. De passagiers rennen naar de reddingsloepen. De schotten begeven. En nu zinken. Waarom niet? Het moet zinken. Nu. Maar zing dan toch, verrekt stuk speelgoed. Oh, maar zing dan toch. Als ik het nu niet kan doen zinken, dan zal er nooit nog wat goed gaan. Ik zal sterven aan lager val geraken. Opgehangen worden. Zing. Almachtige vader die zijn volk behoedt in gevaren. Wiens machtig armgebaar bedwingt de rusteloze baren. Rory! Rory! Papi! Hoe werkt het duikbootje? Papi! Nee, de duikboot. Jouw duikboot, hoe werkt die? Van onder. Nou, niet onbeleefd zijn, Rory. Onderdoosje! Nee, de duikboot. Doosje! Duikboot! Doosje! Wat voor doosje? Vertel maar alleen hoe die werkt, verdomme! Nee! Wie dwingt de wilde oceaan niet verder dan zijn grens te gaan? Ted! Ted! Ja? Je hebt weer wat zitten zeggen, het is gemeen van je. Hij moest maar op een vraag antwoorden. Moet je daarom zo brullen? Ik vroeg hem toch alleen maar? Hij wilde niet antwoorden. Daarvoor is hij nog veel te klein. Maar hij weet toch hoe die duikboot werkt, of niet? Nee, dat staat onder op het doosje en hij kan niet lezen. Je moet er bakpoeder in doen. Oh, maisvlokken? Ja. Ben je van plan er de hele morgen mee te spelen? Ik heb geen bakpoeder. Kan ik ook niet helpen. Zelfs de bedden zijn nog niet eens opgemaakt. Ik heb geen hulp nodig, ik wil het alleen maar weten. Aan, hoor ons heer, wij smeken u te sparen, te hoeden hen, die zwalken op de baren. Duizenden zouden niet geweten hebben wat ze mee bedoelden. Maïsvlokken, bakpoeder. Maar ik wist het. Ze geven die bootjes toe bij een pak maïsvlokken. En de chemische werking van het bakpoeder doet ze zinken en nog niet naar boven komen. Ik wist het. Maar duizenden, miljoenen mensen zouden zich afgevraagd hebben wat ze bedoelden. People will say we're in love. Uh, <coughs> no, me, me, me, me. <coughs> Kijk naar de zee. Ja. Dat is het Gondelied. Hm? Oh, ik weet niet veel af van muziek. Ah, ik hou ervan. Oh, dat hoor ik graag. Ik ben er gewoon weg van. Van muziek. Muriel. Kijk. Een vliegtuig. Wat zei je? Ik hou van je. Oh. Ah. En toen, zelfs toen had ik het niet moeten zeggen. Die woorden waren als vijf kersenpitten in mijn mond. En ik kon ze inslikken of uitspuwen. Ik spuwde ze uit. Wil je met me trouwen? Maar ze vond het reuze. Ze was zo gelukkig. Dus zou het gebeuren. Een eentje dat je met water kunt vullen en het er weer uitspuiten. <lacht> er waren toen nog andere kandidaten dan zij. Ik had een ruime keuze. En nog, als het door ooit zover zou komen. Ja, ik zou nog altijd. Ik zie er nog goed uit. Als ik mijn maag intrek. Hm? <laughs> ik zou eventueel nog. Uh... Tijd, je laat al het warme water lopen. Dat was de koude kraan, liefje. Hm. Allemaal dezelfde. Maar als puntje bij paadje komt, telt alleen je persoonlijkheid: wat je bent, wat je gedaan hebt, waar je geweest bent en wie je hebt gekend. Dit is. Een man! Weer beginnen wij, dames en heren, met uw geliefkoost programma. Iedere week wordt iemand van de luisteraars in de studio uitgepikt. Misschien een beroemdheid, misschien een onbekende. Maar iedere week wordt zijn levensloop voor u en voor hem genadeloos onthuld. Of soms ook haar levensloop, wanneer het onze zustershow betreft. Dit is een vrouw! Vanavond begroeten wij in ons midden een pleiade van sterren. Sterren van het podium, van het witte doek en van de sport. Is het een van hen? Nee. We hebben grote mannen uit de wereld van de mode, de politiek, de industrie en de handel. Is het een van hen? Nee. Het is niemand minder dan. Niemand minder dan de ene, de enige wonderlijk onovertrefbare Edward Dwight. <applaus> Als u even op het podium wilt komen, Mr. Tweet. Een donderend applaus, dames en heren. We heten onze man. Welkom. Ik wist niet dat ik het zou zijn. Niemand weet dat vooraf. Ja, maar ik bedoel, ten slotte, wie ben ik? Wie hij is. Wel, dames en heren, ik zou zo zeggen dat hij de bescheidenheid zelf is. Ja! Wel, Mr. Tweet. Vertel ons eens, bent u gehuwd? Oh ja. Kindjes? Uh, ja. En wat doet u in het dagelijks leven? Ja, ik moet u die vragen stellen, omdat er misschien mensen zijn die nog nooit van u gehoord hebben. Oh ja. Wel, mijn vraag? Ik verkoop ruimte. Oh ja, uitstekend, uitstekend. Men zegt wel eens dat wij in het ruimtetijdperk leven, nietwaar? Goed, Mr. Twig, gaat u rustig zitten in die zetel en wij zullen eens dus even uitkijken wat wij voor u hebben. Hier? Ja. Zit u gemakkelijk? Uitsteekt. Even kijken of u deze stem herkent. Kom, kom, je Ruim niet zo. Ik zal de pijn zien. Mijn mams! Juist! Komt u naar voren, Mrs. Tweet. Mams, dat is een hele tijd geleden. Voor mij is het net of het gisteren was. Hoe heb je het al die jaren gehad? Ik mag niet klagen. En jij? Ging nogal. Je bent er niet mager op geworden. Ja, ik moet het een beetje in de gaten houden. Doe dat. Vader verdikt de ogen. Dat weet ik. Hoe is het met Muriel? Goed. En de kinderen ook. Gelukkig. Wel, Mrs. Tweed, u moet een boel herinneringen hebben in verband met Edward hier. Oh, zeker heb ik die al licht verhaaltjes uit zijn kinderjaren. Oh ja, en van veel vroeger. Een verschrikkelijke tijd was dat. Je zou me nooit geloven. En ik kreeg zelfs geen verdoving. Niets kreeg ik. Nee, ik smeekte hen erom, maar ze zeiden alleen maar dat ik me rustig moest houden. Alsof je dat zomaar kon in mijn toestand. En achteraf zei ze dat ze nooit gedacht hadden dat ik het zou gehaald hebben. Maar ik haalde het toch en daar was hij. Alleen wilden wij een Valentijntje noemen, maar hij had er geen kopje voor. En dan zijn we maar van idee veranderd. En hij was zo hardlijvig en hij wou nooit feest eten. En hij had verschrikkelijke puisten, zolang hij naar school ging. En dan hadden we zo moeilijkheden om hem een goed vak te doen leren. Maar toen kwam de oorlog. Hij had toen een steen achter in zijn nek, zelfs toen hij dienst nam. Maar hij raakte hem kwijt voor hij terugkwam. En toen trouwde hij met die muurjul. Wel natuurlijk, als moeder kan je niet veel zeggen, maar... En toen ik ziek was, heeft hij nooit meer dan een half uurtje in het hospitaal bij me gezeten. En dan was hij nog altijd aan het zeuren over het weer. Hij kon toch even zalig een uur gebleven zijn of meer. De ander deed dat toch ook. En dan op een acht stierenverkennend werd zij dat het maar best was zo. Maar ik wilde niet sterven. Ik vond het niet best. Want ik wilde daar blijven tot half acht tot ze met de kwamen. Tee voor two en two voor die. I for you and you for me. Nee. Hey. Ja. Er is een man. Er staat een man voor de deur. Wat wil hij? Wil je spreken? Zeg dat Edward bezig is zijn bad te nemen. Hij moet je spreken, zegt hij. Hou me een beetje aan de praat. Gaat niet, de vispastij staat op. Ik kan het mij niet aantrekken. Wel, ik trek ook niks aan. <lacht> ik kan het me niet aantrekken, zegt ze. En dan zeg ik weer, ik trek ook niks aan. <lacht> Meneer. Wie bent u? Een handelsreiziger, meneer. Uw dame liet me binnen. En waarom bent u naar hier gereisd? U hebt me laten komen, meneer. Bestaat niet. Toch wel, meneer. Ik heb uw aanvraag, meneer. Een aanvraag om met me te komen praten terwijl ik een bad neem, zeker? Nee, voor meer inlichtingen over shambles. Shambles? De encyclopedie, meneer. Shambles encyclopedie, 24 delen plus index en geografisch woordenboek. Oh, ik was me aan het afvragen of u een geïllustreerde brochure was. Nee, meneer. Ik ben particulier vertegenwoordiger. Wij menen dat een beschrijving van het werk en de voordelen die uit het bezit van het werk voortkomen niet helemaal aangedrukte foldertjes mogen worden toevertrouwd. En daarom heeft de firma besloten vertegenwoordigers te sturen naar mensen die het gezond verstand hebben meer inlichtingen te wensen over dit merkwaardig werk. Ach zo! U zal nooit spijt krijgen dat u de aanvraag hebt ingevuld, meneer. Mag ik vragen of u nog lang werk hebt in bad? Ja, ik ben vuil. Ziet u, ik heb hier enkele proefbladzijden. en twee van de 400 kleurplaten die ik u wou laten zien. Oh, misschien komt u dan beter een andere keer terug, hè? Dat is onmogelijk, meneer. We hebben, ziet u, de opdracht gekregen de kosten tot een strikt minimum te beperken. ...om het werk te kunnen verkopen tegen een prijs die in het bereik ligt van de gewone man. En daarom wogen we iedere aanvrager maar één keer bezoeken. Ah. Dit is dus bij manier van spreken uw laatste kans. Wat voor laatste kans? Om de positie, het geld en de macht te verkrijgen waarvan kennis de sleutel is. Shambles, meneer, zal voor u alle deuren openen. Maar niet de deur van mijn badkamer. Wat bedoelt u, meneer? Hoeveel kost dat grapje? Zelfs zin voor humor vergt kennis, meneer. Ja, ja. Maar hoeveel kost dat? De bibliotheekuitgave komt op 124,5 shilling en 3 penny sport inbegrepen. Ik veronderstel dat meneer toch niet de luxe editie wou kopen. Of wel. Oh, dat weet ik niet. Oh wel als ik het goed bekijk. Ik heb de laatste tijd nogal wat uitgaven gehad. En ik heb werkelijk geen zin om er nog nieuwe op de hals te halen. Maar meneer, met ons schema worden de betalingen werkelijk onbeduidend. Wat is 15 pond per maand? 3 pond 15 per week. Precies, meneer. Wat zou u zeggen... Als ik de gekleurde proeven even onder de deur doorschoot. Ah, ik zou niet graag hebben dat ze nat werden. Zo erg is dat ook weer niet, meneer. Ons is geen moeite te veel als we kunnen voorkomen dat uw kans loor gaat. Hier komt het eerste plaatje. Ik heb het. Dat komt uit volume 8, meneer. Jam tot kum. Jam? J-A-M-K-U-M. Oh. Het plaatje valt precies tussen Kroatië en Kruipholte en het stelt een kruik voor, opgedolven uit een Pictische begrafenisheuvel in Kijknes. Oh, een Pictische. Oh, dank u, erg interessant. En dit is dan het andere plaatje. Wat stelt het voor? Het voedingskanaal van voed tot vos. Wel, wel, wel, wel, wel. Grappig zeg. Wat zei u, meneer? Grappig. U schijnt verrast, meneer. En of? Ziet u, meneer, u hebt al iets geleerd. Na twee bladzijden al. Twee van de twaalfduizend. Kunt u zo'n koopje een minuut uitstellen? Uh, zeg. Ja... Wordt u goed betaald? In de opvoedkundige sector krijgt men nooit een prinselijk salaris, meneer. Maar u moet toch een hoop gelegenheden gehad hebben om dit spul te lezen? Waarom bent u dan niet rijk? En waarom weet u niet alles? En waarom hebt u geen machtige positie? Maar mijn beste meneer... Kom, vertel op vooruit. Omdat ze ons nooit het hele werk laten zien... Dat geloof ik niet. Het is nog de waarheid waar de heer, ik verzeker het u... Wat ik weet, dat weet ik, maar mijn kennis is beperkt. Bijvoorbeeld, Alaric I, gestorven in 410, koning van de Westgoten, was een lid van de Balti, een van hun adelijkste families. Hij trad voor het eerst op de voorgrond in. In? Dat weet ik niet. Daar eindigt de pagina. ...en zijn wieg. Weet ik niet. Soms kan ik er niet van slapen, meneer. En dan vraag ik me af, wat zou het zijn? Rome, een blinkend harnas, de buik van een walvis. Er zijn zoveel mogelijkheden. Waarom gaat u niet naar de openbare bibliotheek om het op te zoeken? Dat zou niet eerlijk zijn, meneer. Wij ondertekenen een verbindenis. Maar u, meneer, u zou het kunnen weten. Teken gewoon dit formulier, betaal het voorschot en u zult meer weten dan ik. In mijn bad kan ik niks ondertekenen. Ik zal in de gang wachten, meneer. Dat kan een eeuwigheid duren. Ik heb toch geen andere afspraken van morgen. Nee, nee, nee, maar luister eens. Ik zei absoluut niet dat ik het ding ging nemen. Hey. <sijnt> oh nou goed dan. Laten we dan maar wachten. I want to be happy. You want to be happy, <sijnt> Egypte. Egypte. Ik weet dat het Egypte is. Het naakt. Het oude regiment van zijn vader. Maar kom, wat heeft het te betekenen? Het is allemaal geschiedenis. En ik heb genoeg geschiedenis in mijn kop. De tijd van koningin Victoria: alles netjes, stijf en keurig. De heren een hoge hoed en de dames lange rokken. En dan terug naar de nauwe witte kniebroeken. En Napoleon. Oh, de scharlaken En zo das. En dan kwamen de pruiken. Honderden jaren van pruiken, ridders en rondkoppen. En niks anders meer. Tot. Uh, Elizabeth. Shakespeare, Francis Drake. En Hendrik de Achtste. Oh, oh. Al die vrouwen, knip, knip, knip. Een duplicaatje, een vader van zijn orde. En uh, wat kwam toen weer? O oh, ja, jaren en jaren van Edwards en Henry's, Koning Jan, wiens kroonzoek geraakte. Uh, Willem de Veroveraar, 1066. En terug naar de Romeinen met de helmen. Holbewoners die hun vrouwen op het hoofd timmerden. Ho, ho, ho. Gezellig. En voor de holbewoners? Adam. Zo, dat is geschiedenis. Ik heb geen boeken nodig. Ik heb genoeg geleerd. En nu, Edward. Even kijken of u deze stem kunt herkennen. Kom binnen, Twait. En doe de deur dicht. Zo sprak je altijd als bij hem moest komen voor een pak slaag. Precies. Uw oude hoofdonderwijzer. Kom binnen, Master Peneman, en trek het gordijn weg. Ja, in feite is dat de sluier van het verleden. En vertel ons eens iets over onze vriend hier. Ik herinner mij nog zeer goed de dag dat Dwight voor het eerst in onze school kwam. Hij was een stille, gevoelige jongen. Wellicht geen uitzonderlijk leerling, maar in zijn verschijning was er iets merkwaardigs. Iets wat al heel wat meer waard was dan geleerdheid. Zelfs op die jeugdige leeftijd was hij een leider. Zo, ik dank u zeer. Pardon? Dank u wel. Wie is dit? Mr. Tweed. Bestaat niet. Hij beweert nog dat, dat hij het is. Dan is hij een bedrieger. Nee, nee, sir, ik ben Tweed, echt. Al ben ik er natuurlijk de laatste 25 jaar niet jonger op geworden. Was u nooit ondervoorzitter van de Nonferometalen? Uh, nee. Of voorzitter van de Beatlebeheerraad? Nee. Op dat met u ook Sam Mortimer Twait niet? Of wel? Ik had het moeten weten. Hij hey, was het die in naam van de oud-leerling... ...sprak op het banket ter gelegenheid van ons 300-jarig bestaan. Uh, dat was M. Tweed. Ik ben E. -tweed. Oh, excuseer me werkelijk. E-Tweet? Ja, maar natuurlijk. E-Tweet. Hoe zou ik het kunnen vergeten? U liep die formidabele mijl in Oxford in. Uh, 38, of vergis ik me? Uh, dat was E.M. Tweet. Och ja, natuurlijk, dat is waar ook. En u bent uh, E-Tweet. Ja, precies. <laughs> maar natuurlijk. Nu herinner ik het me glashelder. Hoe is het ermee, Ernest? <laughs> en hoe gaat het met de handel in peper? In ieder geval, een school is niks. Wel zijn er kerels die het verdomd verschoppen. Kapitein van de voetbalploeg, kapitein van het tennisteam of iets in die aard. Maar wat brengen ze er later van terecht? Het zijn de stille jongens die slagen in het leven. En een van de zeer stille jongens was in der tijd... Mr... Sir... Sir Edward Twait. Burgraaf Twait die welwillend aanvaard heeft vandaag de prijzen uit te reiken. Tijd. Ja? Er is een man, tijd. Is hij nog niet weg? Een andere man, tijd. Ja, maar is die eerste kerel nog daar? Hey, ik heb hem in de huiskamer gezet. Rory kreeg een potlood van hem. Maar nu is er een andere man. Wat moet hij hebben? Jou. Ja. Uh, tijd? Ja, wat? Ik denk dat hij van de politie is. Ik wil eens een hartelijk woordje met je spreken, jongen. Iets wat ik je moet vertellen, zie je. Ten slotte ben ik je vader, hè? Ja, paps. En uh, daarom zou ik zo af en toe eens met je willen praten. Je bent nog erg jong. En uh, ik ben ook jong geweest. En toen dacht ik dat mijn vader gek was. Ik ben een stuk ouder, Teddy. En geloof me, je grootvader was een wijs man. En zijn vader was dat ook. Wij het weet, ze hebben het altijd goed met elkaar kunnen vinden. Altijd gedaan wat we moesten doen. Onze plicht tegenover onze kinderen. En laat die kat met rust uit. Luister. Uh, ik meen dat we niet veel hebben... om geweldig van de toren te blazen... Maar al bij al, jij bent er toch, het. En je bent nog jong en... Uh, ik ben ook eens jong geweest. En je overgrootvader was een zelfstandig sporenmaker. En jij kunt je niet voorstellen wat dat betekent. Je kunt toch wel een politieman herkennen als je hem ziet? Nee, hij is een burger met een bolhoed. Lijkt me eerder een detective. Wel, vraag hem maar wat hij nodig heeft. Hij wil je spreken, zei hij. Waarover? Dat heeft hij niet gezegd. Hij is alleen maar dat hij jou moest hebben. In godsnaam, dan laat hem maar komen. Ik zal hem te woord staan. Laten ze mens nog niet eens in vrede een bad nemen. Een simpel, eenvoudig bad. Ja? Meneer Edward Veit. Ja? Mag ik binnenkomen? Nee. Wat wilt u? Ik moet u iets overhandigen, meneer. Wat voor iets? Een document, meneer. Ongetwijfeld zal het voor u een verrassing zijn, meneer Tweed... Te vernemen dat u de enige begunstigde bent in het testament van uw neef, de heer Augustus Tweed, de schapenmiljonair van New South Wales. Wij menen dat na de dood de successie. Steek het maar onder de deur. Neem neer. Ik heb de opdracht om u persoonlijk te overhandigen. Dat heeft iets te maken met de belastingen! Ik vergat mijn belastingen te betalen. Is het een maning? Inderdaad, meneer. Ik kan u niet binnenlaten. Ik heb geen plaats om het te leggen. Het zou nat worden. Blijft u er nog lang in, meneer? Uh, nee, ik kom eruit. Dan zal ik zo lang wachten, meneer. Uh, ja, uh, maar in de keuken, alsjeblieft. Zeg tegen mijn vrouw... Uh, ja, in, in de keuken. Zeg dat ik het gezegd heb. Oh, God toch. Nee, wat moet ik doen? Van Baron IJzererts. Met een aardig stel ijzerwaren onder zijn bed. Ik herhaal, met een aardig stel ijzerwaren onder zijn bed. En een aardig stel huissnijverheid in zijn bed. En waar is Baron IJzererts? Baron IJzererts? In het de ganse tijd? Nee, onnozelaar! Zwendelwetenschappen, de doos in, de doos uit. Ga pieken, terug de doos in, de doos uit. O, zo. Wat doen we met z'n inboedel? Buiten smijten en staan de kloksonderwijzers wel met Romeinse cijfers. Allee, hap! En buiten daarmee, hap! Makker, je had haar niet door het venster moeten gooien? Ik heb misschien haar gevoel gekwetst. Even kijken! Waar ben je tijd? Ik kom, honger. Nog een vijf mijl van de werkplaats. Dadelijk, zoetje. Papi zal goed voor ons zorgen. Tijd, ik, ik kan echt niet meer verder. Ik zal je dragen. Nee, Tijd, we zullen even in de gracht gaan zitten om te rusten. We zullen het niet overleven. Lory wil slapen. Zeker, schatje, wij gaan allemaal slapen. Voor altijd. Zo erg is dat nu ook weer niet. Je krijgt de tijd om te betalen. En daarbij, ik zou iets kunnen verkopen. <truid> hmm? oh, om het even wat. Mijn postzegelcollectie. Het kroosje van Rory of een ander bagatelletje. Het is niet zo erg. If I were a rich man... You in didu didu didu didu. Dad! Dad! All day long I bid Zijn ze weg, liefje? Nee Die tweede heeft Rory een vergrootlast gegeven Wat is er dan? De man van de melk Zeg hem volgende week Zeg hem dat zelf Ik zit verdomme in mijn bad Is er dan niemand die ze dat kan duidelijk maken? Zal ik hem dan maar betalen? Hoeveel? Eén pond drie pence. Wat blieft? Ja, vorige week hebben we ook niet betaald Zelfs als je er een maand lang alle dagen een bad in neemt... dan kan je niet zo'n hoge rekening hebben. Toch niet voor melk? Tien shilling per week. Korting inbegrepen. En waar komen die drie pens vandaan? Vraag hem dat eens. Ik heb Rory een sinaasappel gekocht. Dat kunnen we ons niet permitteren. Jij drinkt toch ook je biertje? En het is goed voor hem. Nee, dat is het niet. Dat is al lang voorbij gestreefd. Ik heb in de krant gelezen dat het wel goed is. Achterlijke krant... Hij staat te wachten. Dan geef het hem dan verdomme. Hey broekzak. Op de schoorsteen. If I were a rich man, yeah man I'd buy a Rolls Royce, all day long. <tie> dan moest maar weer eens een verrekte oorlog komen. Hé, hey, hoor je mij in het Kremlin? Is er iemand? Rop los! Kunt u mij verstaan, Lindenbeens? Dat kan me niet schelen, al is het het einde van de beschaving. Ik ben beschaving en ik kan niet langer meedoen. Laat me liever een beetje plezier hebben en sterven als een held. Wel, Ted, even kijken of u deze kunt herkennen. <tie> Sergeant? Ja, precies. Sergeant, hoe er al? Treed voor voorschijn van achter uw dekking en begroet uw oude wapenbieders. Dag, sergeant. Dag, sir. Noem me niet, sir. Ik was maar korporaal. Dat was Napoleon ook in het begin. Ik was korporaal de hele tijd. Behalve toen ik gewoon soldaat was. Ah ja, bescheidenheid, zelfonderschatting. Maar wij weten dat u een held bent. Is dat niet zo, sergeant? Sir. Vertel ons de waarheid over korporaal Tweet, sir. 851927. Corporaal Tweety was altijd er overal een voorbeeld voor de mannen van zijn peloton. Door zijn moed, energie, initiatief en leiderschap beïnvloedde hij iedereen die met hem in dienst was. Van de hoogste tot de laagste, de laagste. De laagste, de laagste, de laagste, de laagste. Misschien herinnert u zich een of ander merkwaardig detail. Zeker, sir. Wij luisteren. De slag bij Loof-Veld, sir? Nee. Wat gebeurde daar? Op 15.345 waren wij actief ingeschakeld in onze strijdkrachten in de buurt van Mendeley. Ik had het bevel gekregen de zuidoostelijke hoek van een verlaten dorp te bezetten. Wij omsingelden een groepje lufa planten die midden in een veld van pindanootjes stonden. <lacht> Pindas en lufa planten zei u? Ja, klopt helemaal. Mijn bevelen luiden, zodat tot op de laatste man en tot de laatste kogel te verdedigen. 16.30 uur, 30, precies, bespeurde ik dat de vijand ons naderde en ik besloot versterkingen aan te vragen. Daar onze radio buiten gebruik was, liet ik Corporal Tweet roepen. Wiens moet, Energie, energie, energie, energie, energie. Sajan! Sir! En zei hem: Ik kan niemand anders missen, dus veronderstel ik dat jij het al moet doen. Ga dus zo snel mogelijk naar het hoofdkwartier bij de pagode en zeg dat de op komt zijn. Hij antwoordde... Oké, okay, sir. Ik zei hem, noem me nu geen sir. En hij vertrok. Terwijl hij door het dorp kwam, ontmoette hij eerst een vijandelijke afdeling... waarvan hij drie man neerschoot en de vierde met blote handen wurgde. Dan werd hij aangevallen door een tank... die hij onschadelijk maakte met een goed gemikte granaat. Zo slaagde hij erin zijn opdracht te volbrengen in deze ongelijke strijd. Hij kreeg als onmiddellijke beloning het Victoria-kruis... Dan sergeant. Hij vertrok. Nadat hij zonder moeilijkheden door het dorp was geraakt, kwam hij in de vlakte. Waar hij een gevierschot in de verte waarnam. Rekening houdend met de mogelijkheid dat het voor hem bedoeld was. Verborg hij zich in een riool en hield zich koest tot het donker werd. Dood aankomen had geen zin. <lacht> de 18 uur 15. Vervolg hij zijn weg om de compagniecommandant op de hoogte te brengen van het feit... dat hij opgehouden was door een vijandelijke patrouille. Op dat ogenblik waren er reeds geen versterkingen meer nodig. Dat de vijand met man en macht had aangevallen te 17.45 uur. Onze stellingen had ingenomen en de verdedigers gedood. Ikzelf werd eerst zwaar gewond, daarna aan een boom gebonden... en met bajonetten doorstoken. Het was een pijnlijke dood. sir. Maar waarom ik? Waarom krijg ik de schuld van dat alles? Ik heb nooit gezegd dat ik een held wilde worden. Ik wou thuis blijven en in mijn bed slapen... Ik wou niet sterven. Toch zal je. Toch zal je. Zeker zal je. Zoals ik. En ik. En Elliot, Arrington, Hartfield, Johnson, Larry. En wij allen. Wij. Weet ik veel Of opgehangen Of reden worden door een trein Of een gek met een bijl Hoe is het mogelijk dat ik hier zit te zingen, te plassen en te wassen met zo'n toekomst voor me Hoe kan ik nog verder leven Maak u geen zorgen Je moet niet verder leven Je zou er nu kunnen mee ophouden Dood door verdrekking. Gemakkelijk. Praktisch. Eenvoudig. Doe, Doe het zelf. Je hebt al het nodig. Doe, Doe het nu. En dan, dan zul je het weten. Ja, dat leek me nog zo gek niet. Hoe zou het zijn? That's <laughs> what is een jongen, zeven en een half pond. Hij kan spreken, maar hij wil niet. Het heeft geen zin om mee te nemen. Je hebt er alleen maar last van. Hij is net als alle anderen. Hij wil maar één ding hebben, dat krijgt hij nooit. Zeker niet met al die puisjes. Oh nee, wij hebben hem niet nodig. We zullen wel iemand anders vinden. Ze rekken allemaal op, sir. De meeste van hen, sir. Er is er maar één die niet achter de vlag loopt. Eentje maar. Één. Hij zei dat hij voor de oorlog bij ons was, maar ik kan me hem niet meer herinneren. Onder geen omstandigheden. Oh nee, nooit. Niet zolang er iemand anders is. Geef hem maar een plaats bij het dienluiken. Is hij wel de vader? Veel kwaad kan hij niet doen. Nee, werkelijk, dat denk ik niet. Hij heeft geen geval. Ik zou zeggen, hij bedoelt het goed. En dan tenslotte, twee is er nog altijd. Tweet is er tweed. nog altijd. Ik ben er nog altijd. Oh, als ik even langer was ondergebleven, dan, dan was ik verdronken. Dan hadden ze de deuren moeten inbeuken. Het is in orde. Tijd, wat voor je uit? Wassen. Je klopt al je vorige records. Vuil. Ik heb tegenzet. Waar zijn de anderen? Weggegaan. Ah. Kom je nu? Ja... Duurt het nog lang? Nee Mag ik inschenken bedoel ik? Ja, ik kom er al uit Trouwens, het water is koud Ik wist het wel Oh, gebeurt toch maar twee keer per week Ik zou het niet kunnen Het kan, als je maar wil Wanneer zou ik? Weet ik veel, tijd voor maken Dat hoor ik graag Was het bad uit, hè? vergeet de spons niet Op de kast leggen zeker? Ja, anders zal Rory, je weet wel er stukjes uitbijten, hè? <laughs> Komt in orde. Vergeet het niet. Ik ga inschenken. Ik zal aan alles denken. Ja. Waar dacht ik nu aan? Nu ah, wat? Gaan we nog een stem proberen? Ik kan het me niet meer herinneren. Gaan we nog een stem proberen? Ik vraag me af wat het was. Nog een stem, nog een stem, nog een stem, nog een stem, nog een stem. Gek toch hoe het soms gaat in het leven? Hè? Ja, we zullen er maar op staan. Zeep, spons, kikker, boot, onderzeeër. En de inkt. <kriek> Lofa. Lofa. En de stop. <kriek> Onder de Lufa-plant. Dat was een luisterspel van Giles Cooper, uit het Engels vertaald door Louis Verbeek. De rolverdeling was als volgt: Edward Thwaite, Robert van der Veke. Moriel, Marga Nering. Vader, Maurits Schoosens. Moeder, Jo Krap. Rory, Sabina Willemot. Reiziger, Frans van den Branden. Deurwaarder, Jos Simons. Eerste uitdrager en advocaat, Jacqui Morel. Tweede uitdrager, Geert Lunskes. Sergeant Jeroen Rehuis. Schoolhoofd, Wart de Ravet. Spelleider, Jeff Burn. In het koor hoorde u de stemmen van Janine Schevernels... Hilde Sacré, Jacques Morel en Geert Lunskens. Technische realisatie: Jules Stevens en Norbert Godefroy. De geluidsregie werd verzorgd door Robert Bernard. De regie was in handen van Jos Joos.